Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De inlichtingendiensten van de politie hebben onterecht hele grote groepen mensen in de gaten gehouden. Dat zegt de toezichthouder. Verslaggever Jon Jonker legt uit wat er mis is gegaan. Soms houden ze een hele bevolkingsgroep in de gaten terwijl ze een signaal hebben gehad dat maar één persoon verdacht was. En de toezichthouder zegt nu dat je soms groepen in de gaten kan houden. Maar dan moet het wel proportioneel zijn. En dat was hier niet aangetoond. En het blijft overigens voor ons geheim welke bevolkingsgroepen dan in de gaten zijn gehouden. De Tweede Kamer wil snel strengere regels voor online gokken... zodat probleemgokkers niet in de financiële problemen komen... De minister was al bezig met limieten, maar veel Kamerleden vonden dat plan niet ver genoeg gaan, vertelt verslaggever Roel Bolsius. Als de limiet bij het ene bedrijf bereikt is, dan kan de gokker verder gokken bij een ander bedrijf. En dus gaat een meerderheid van de Kamer zich achter het plan van de ChristenUnie om één limiet te maken voor alle bedrijven samen die niet kan worden opgehoogd. Eerder liet de minister weten dat hij een limiet van 700 euro per gokker wil. Voor jongeren moet die grens op 350 euro komen te liggen. En steden als Maastricht en Den Bosch lopen vol met feestvierers de komende dagen. Maar ook ver boven de rivieren wordt carnaval gevierd. In Kloosterburen kijk je niet alleen uit op de Waddenzee in Groningen, maar ook op mooie praalwagens. Stuurde onze verslaggever Harro Brouwer erheen. Grote boeren schuur even langs de trekken lopen hier. En daar staat de praalwagen. Oh joh, dat bestaat uit meerdere delen ook nog. Ja. Hier vooraan hebben we het trekkertje omgebouwd tot een kameel. En dan hebben we daarachter op de wagen hebben we de swing staan, die uit een uh, piramide komt. Daar hebben we nog een mummie. We gaan op de Egyptische Tour dit jaar. Sander Adema. Ik ben 28 jaar en uh, dit jaar dus Prins Carnaval. Hoe groot is carnaval hier? Heel groot, dat leeft, uh, dat leeft het enorm. Iets meer dan een kilometer verderop, de grote feesttent. Hier moet er gebeuren dit weekend, hè? Frans Hegeman, je bent de voorzitter van de carnavalsvereniging hier. Vrijdag gaan we alles weer omlopen tot, uh, tot Kronkeldorp. Als je uh, in het verleden terugkijkt, zeg maar, dan had je een carnavalsfestiviteit met uh, 400 bezoekers. En dan had het verschrikkelijk druk. En nu zijn er bijna duizend meer. Tijdens carnaval gaat de meeste aandacht altijd naar het zuiden. Ja, klopt. Ja, maar boven de rivieren gebeurt het ook wel. En dit is wel heel erg boven de rivieren. Je, je ziet Schiermonnikoog bijna liggen. <laughs> ja, Schiermonnenkoog kun je bijna zien liggen. Als je hier op de dijk gaat staan, kun je wel zien. Ik. Dit gaat al 54 jaar hier, dus uh, dat is al een hele, hele post natuurlijk. En uh, we zijn er nog lang niet zat van hier, we gaan wel door. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond is er in het noorden kans op sneeuw. En vannacht gaat het overal regenen. Kijken we nog even naar morgen. Het begint bewolkt en nat, maar later kan de zon er nog even doorkomen. En het wordt ook warmer dan vandaag tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Baren 10 minuten op onthoud door bergingswerkzaamheden. Op de A5 Hoofdorp richting Amsterdam voor de aansluiting met De Ring een half uur op onthoudt. A7, Zaanstad richting Horen, tussen Zaandam en Purmerend Zuid. drie kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden, één rijstrook is dicht. A8, Amsterdam richting Zaanstad, verknopend Zaanstad. Tien minuten vertraging. A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen Alsmeren knopend Velsen Een kwartier oponthoud. En op de A10, ring Noord, richting Zaanstad voor afrit Volendam. Een kwartier vertraging. En tot zover de aandeel B verkeersinformatie.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 Good. Yeah To sing along with me But she And night. <laughs> He sees the life he made Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Twee mannen die zijn opgepakt bij een boerenactie op de A50... blijven zeker tot morgen vastzitten. Dan worden ze voorgeleid. De twee zouden de weg hebben geblokkeerd en afval hebben gestort. In het zuidwesten van IJsland zitten inwoners zonder warm water en stroom... na een nieuwe vulkaanuitbarsting. Er is lava gestroomd over de leidingen die zijn gebarsten. Oud-president Bolsonaro van Brazilië moet zijn paspoort inleveren. Hij mag het land niet uit vanwege het onderzoek naar de bestorming van het parlement door zijn aanhangers... nadat hij in 2022 de verkiezingen had verloren. Het weer, vanavond regenachtig, in het noorden wat sneeuw of natte sneeuw. Vannacht zachter met overal regen, morgen wat zon en een enkele bui bij een graad of twaalf.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 zo zonder jou hier om me heen. Ik kan je niet laten gaan al zeg ik dat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 Because it It's Jackson if you're nasty